11 uur. Het LOS-journaal, door Ralf Meegens. De rente die Italië op een tienjarige staatslening moet betalen is opgelopen tot 7%. Dat percentage wordt beschouwd als de grens van wat nog houdbaar is. Griekenland, Portugal en Ierland moesten aankloppen bij het noodfonds voor de euro toen hun rente steeg tot boven de 7%. Door de oplopende rente voor Italië sloeg de stemming op de effectenbeurzen vanochtend om. De beurzen openden nog hoger door de opluchting over het aanstaande vertrek van premier Berlusconi. Maar na een uurtje kwamen er rode cijfers op de borden. Inmiddels is de AIX-index weer weggezakt tot onder de 300 punten. Veel huisartsen stoppen vandaag met een deel van de extra zorg die ze de afgelopen jaren van ziekenhuizen hebben overgenomen. Het gaat om kleine chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van moedervlekken of het inbrengen van een spiraaltje. De Landelijke Huisartsenvereniging heeft dat geadviseerd aan alle huisartsen. Dat advies is een reactie op de aangekondigde bezuiniging op de basiszorg. De vereniging wil die zorg veilig stellen... en zegt zich daarom genoodzaakt te zien om de extra zorg af te stoten. Dat betekent dat patiënten voor kleine ingrepen weer naar het ziekenhuis moeten gaan. Frankrijk wil een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad... over het rapport van het internationale Atoomagentschap over Iran. Dat agentschap heeft sterke aanwijzingen dat Iran aan een kernwapen werkt...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 De corporatie zegt dat er flinke financiële schade is geleden door het optreden van de man. Verslaggever gert Dennekamp. Dit voorjaar is de directeur op een zijspoor gezet. Toen is vervolgens een onderzoek gestart naar de besluiten die hij heeft genomen over de afgelopen jaren. Toen bleken er verschillende omstreden transacties te zijn geweest... waar hij de raad van commissarissen niet of niet voldoende over heeft geïnformeerd. De corporatie heeft nu geconstateerd dat men daardoor schade heeft geleden en daarom dient men nu een claim in bij de voormalig bestuurder. Span zegt dat hij integer en volgens de regels gehandeld heeft. Hoe hoog de claim precies is, heeft de corporatie niet bekendgemaakt. Het weer eerst nog wat nevel en mist, maar in de komende uren breekt op steeds meer plaatsen De zon door vanmiddag volop zon, bij een temperatuur van ongeveer 13 graden. ANWD Verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Diemen en Watergaasmeer 2 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A10 de ring oost richting het zuiden. Daar staat tussen Duivendrecht en Zeeburg 3 kilometer. Tussen Watergaasmeer en Zeeburg zijn twee rijstroken dicht. Mijn naam is Wessel van Alfen.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 Hij komt, zaterdag stapt hij aan Wal, de goedheiligman in Dordrecht. En dan komt hij eenmaal van die stoomboord af... en dan heeft hij zakken vol speelgoed bij zich. Een heel spektakel. Maar weet de Sint wel dat er nog altijd broomhoudende vlamvertragers... in veel van het speelgoed zitten. Morgen wordt erover een onderzoek gepresenteerd. En wij gingen alvast met de onderzoeker de speelgoedwinkel in. Alexander Munninghoff komt al dertig jaar in Rusland... en volgde er talloze verkiezingen voor de OVSE. Dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Maar voor de verkiezingen van dit jaar, begin december, werd hij door Rusland geweigerd. Wat is dat toch voor land waar Muninghoff zo graag komt, maar soms niet welkom is? Alexander van is zo mijn gast. En wel eens gehoord van de ideofoon? Zowel bij ja als bij nee, blijf luisteren naar een bijzonder geluid uit de jaren zeventig. En hebt u er graag plaatjes bij? Surf naar degids.fm PvdA en SP maken zich grote zorgen over de stoere taal van minister Opstelte en staatssecretaris Teven van Justitie. De bewindslieden vinden dat mensen zich in hun eigen huis of bedrijf moeten kunnen verdedigen tegen inbrekers of overvallers. Een gevaarlijke uitspraak, zeggen PvdA en de SP, want burgers zullen nu sneller het recht in eigen hand nemen en geweld gaan gebruiken. Aan de telefoon ambtme Marcouch, eh, meneer Marcouch, goedemorgen, u bent van de PvdA. Ja, goedemorgen. Heeft u al meegemaakt dat burgers nu sneller voor eigen rechten gaan spelen? Ja nou, eventjes voor alle duidelijkheid. Uh, wij vinden ook uh, dat je jezelf moet kunnen verdedigen. Dat, dat is het probleem niet. Uh, het probleem is, is dat deze bewindsleden ook uh, eraan toevoegden, dat je dus niet vervolgd wordt voor het geweld dat je eventueel gebruikt. En, en dat is niet waar, want je ziet in dit geval bijvoorbeeld in Amsterdam, uh, waarin uh, de vier mannen... Uh, nou ja, dat is niet Wat is er gebeurd in Amsterdam, meneer Mercuijs? Nou ja, waarbij die inbreker dus aangehouden is door de vier mannen en, uh, en, en, nou ja, en, en in coma is, is geslagen. Dus uh, daar zie je dus een situatie waarin uh, toch sprake is van, van eigen richting. En daar lijkt het op. En, en dat is iets wat, wat niet kan en niet mag. En, ja, dat uh, gebeurde vrijdag hè? in het Franse Otterstadion in Amsterdam. Daar was al een paar keer ingebroken. En ja. toen werd de inbreker door vier mannen van het Otterstadion zelf. en Daarbij was ook een beveiliger geloof ik. Uh, ja. Die werd op hete daad betrapt. En vervolgens is die in coma in het ziekenhuis op dit moment. Ja, precies. Dus je, je mag natuurlijk uh, je eigen goed uh, verdedigen... je mag iemand aanhouden, maar het geweldsmonopolie zit bij de overheid. En als een burger bij die aanhouding geweld gebruikt... ja, dan is de wet zo dat je je ervoor moet verantwoorden. En deze bewindleden suggereerden dat die, ver die verantwoording niet hoeft. En, en ja, dat, is, dat is niet waar. Nou, ze uh, hebben dus gezegd je mag hem wel een keer een firme tik uitdelen. Ja, maar als je een tik maar ze uitdeelt, hebben niet gezegd je mag hem in een coma, coma trappen in het ziekenhuis. Ja, maar geweldstoepassing, dat is, dat is echt, uh, ja, daar moet je in getraind zijn. En, en nogmaals, als mensen aangevallen worden, mogen ze zich verdedigen. Maar daar volgt wel op dat je je moet verantwoorden voor het geweld uh, dat je gebruikt. En hier zie je dus dat als de rechtsstaat faalt, dan gaan mensen eigen richting spelen. Dus wat dit kabinet moet doen, is uh, rechercheurs inzetten. Daar er hadden gewoon rechercheurs moeten staan die, uh, die inbreker uh, op... Uh, maar op willen mensen niet altijd per definitie uh, voor, voor uh, eigen, eigen rechten spelen? Als ze zich onmachtig voelen en zien aan politie weinig of uh, niets kan doen. Daar is toch geen uitspraak van het kabinet voor nodig? Nee, maar het kabinet is wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er genoeg agenten zijn en genoeg rechercheurs zijn om uh, die pakkans te verhogen en burgers te beschermen tegen deze criminelen. En, en burgers mogen zich beschermen, maar, uh, uh, maar je moet daarbij wel vertellen dat als ze geweld gebruiken, ja, dat de wet zegt dat je je ervoor moet verantwoorden. Maar dat en, uh, gebeurt toch ook met die mannen uit Amsterdam? Nee, precies. Maar dit kabinet suggereerde dat dus dat, in, dat, dat dat niet hoeft. En dat is dus niet, uh, niet waar gebleken. Want ja, die mannen die zijn eigenlijk dubbel slachtoffer. Eh, die die uh, waren slachtoffer van inbraken. En nu zitten ze vast, uh, omdat ze dachten dat, dat, uh, dat ze het goed deden. En dat komt door die stevige uitspraken van onder andere de minister en de staatssecretaris van Justitie. Nou, ik wil het kastraal niet leggen. Maar het is, het is, uh, het is verkeerd om, om dat soort bewegingen zeg maar, op gang te brengen. Wat je eigenlijk als overheid moet zeggen, is dat, uh, ja, dat burgers zich inderdaad... Uh, mogen beschermen, uh, maar uh, dat, uh, ja, dat je daar ook weer uh, ja, verantwoordelijkheid uh, moet nemen... En dus de verantwoording geroepen kan worden. En, uh, en uh, ja, dat hebben ze nagelaten. Nou bent u zelf ook niet vies van een stevige uitspraak, zo her en der. Uh, zo schreef u een tijd geleden in de Volkskrant... Marokkanen, pak je eigen tuig aan. Ja, maar dat, dat, dat, ja, dat is de kop van de Volkskrant. Wat ik daar betoogde is juist dat als de rechtsstaat faalt dan uh, gaan burgers eigen richting uh, spelen. Dus ik, ik ben ervoor dat als we Marokkanen problemen hebben... dat je ook agenten van Marokkaans komaf uh, in dienst neemt... Uh, om uh, die pakkans te verhogen. Dus je moet, je moet heel erg uh, ja, inzetten... ...op uh, dat de rechtsstaat werkt. En dat werkt als burgers uh, erop kunnen rekenen. En die, en die daders ook gepakt worden en vervolgd worden. En u dat wil graag dat mensen actiever die... worden... ...bijvoorbeeld door inbrekers en overvallers te fotograferen. En u wil zelfs daarvoor een politie-app laten ontwikkelen. Waar ligt voor u dan de grens? De grens ligt bij mij, wat mij betreft, bij... Uh, uh, dat, uh, uh, ja, dat mensen dus eigen richting uh, gaan spelen, dat mag niet. En, en het moet ook duidelijk zijn dat als burgers uh, een, een aanhouding verrichten... en daarbij geweld gebruiken, uh, dat, dat de rechter uiteindelijk bepaalt... of dat legitiem is geweest of niet. En niet de staatssecretaris. Amuk Marcouch van de PvdA, hartelijk dank. De Zware metalen in kindersieraden, giftige verf op houten speelgoed... of gevaarlijke brandvertragers en poppenhaar. De Milieuorganisatie WECF is al jaren bezig om er iets tegen te doen. En toch blijven er giftige stoffen in het speelgoed voorkomen. Morgen, twee dagen voor de intocht van Sinterklaas... houdt de Milieuorganisatie een bijeenkomst... om opnieuw aandacht te vragen voor het onnodige gif in speelgoed verslaggever Jan Peels ging met Ingrid Elbertse van WECF naar een speelgoedwinkel. En daar troffen ze een moeder aan die al bezig was met de voorbereidingen voor Sinterklaas uiteraard. Ja, zo zoveel tref ik hier een mevrouw die even aan het kijken is naar uh, wat er over een paar weken natuurlijk in de schoen uh, moet. Een hele stapel uh, boekjes meegenomen waar de kinderen uit kunnen kiezen. Ja, dat klopt. Ik heb vier kleine kindjes, dus die hebben wel wat te wensen. Oh dus, uh... vier? Ja. Dus dat is een behoorlijke. Uh... Hoeveelheid speelgoed die dan al binnenkomt via de Ja, dus je... we hebben genoeg in te slaan, hè? <laughs> maar let u dan op als u het koopt? Gewoon wat ze leuk vinden? Ja, dat is het belangrijkste. En de prijs natuurlijk. En de prijs. Ja. En er zit een mooie zaak waar u normaal gesproken ook uw speelgoed koopt? Ja, dat zijn de vaste winkels. Intertoys en Bad Smit, daar uh, kom je meestal wel terecht. Ja. Let u ook op wat er in dat speelgoed zit? Nee, op zich eigenlijk niet. Ik uh, neem aan dat alles goed getest is en er ga ik ervan uit dat het uh, goed voor de kinderen is. En anders dan uh, met kleine dingen hou ik rekening natuurlijk, maar... Aha. En elke keer wordt het inderdaad getest, maar soms lijken er toch nog wat spulletjes in te zitten die niet helemaal oké okay zijn. Ja, maar dat heb je wel gauw genoeg in de gaten, denk ik. Ja, wat dan? Dus, ja, kleine onderdelen of zo, dat heb je wel in de gaten. Maar giftige spullen of zo? Nooit aan gedacht dat dat er ook wel eens in zou kunnen zitten? Nee, ik probeer er vanuit te gaan dat dat er niet in zit. Dus, uh... Ja, het is wel precies een goede representatieve inkoper, denk ik. En dan zegt Ingrid Elbertsen. Hoezo representatief? Nou, die mevrouw is representatief voor de gemiddelde consument in Nederland, denk ik. Uh, die gaat ervan uit dat alles wat op de plank ligt is veilig, er is goed over nagedacht, er zijn regels voor, alles is afgedekt. En uh, ja, bijna onnadenkend kun je op, afgaand op je eigen gevoel dingen inkopen. Ja, want zo lijkt het inderdaad. Er staan ook, uh, hè, als we hier verder in de etalage kijken, allemaal van die stickertjes op, van CE gekeurd. Uh, ja, prachtige kleuren natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dus daar ga je en, uh, ook vanuit. En dat hoort ook. Daar ben ik ook met ze eens. Daar mogen ze ook van uitgaan. Het verveelde is alleen dat het niet zo is. Want als je inderdaad in zo'n winkel kijkt en je, je ziet al die spullen... kun je dan weten van wat wel of niet mogelijk nog gevaarlijke stoffen bevat? Nou, in principe is het zo dat alles wat hier in de EU, dus ook in Nederland, verkocht wordt is veilig. Want die verplichting heeft de producent. Alleen controles uh, wijzen uit dat met de enige regelmaat mensen toch nog de regels overtreden. Um, en dat er toch nog stoffen in zitten, want daar gaat het hier over. En geen losse onderdelen. Die niet mogen of die wel mogen, maar niet zoveel. Maar er staan geen ingrediënten op een stukje speelgoed. Dus je kunt niet als ouder zeggen, nou ik lees de achterkant, zoals je bij cosmetica of schoonmaakbillen kunt doen of voedsel. Waarom is dat eigenlijk niet? Dat het niet opstaat wat erin zit? Ja, dat hebben we niet afgesproken. Binnen de EU is besloten dat dat niet hoeft. En dan hoeft er alleen maar een stempeltje op te staan CE gekeurd. Nou ja, CE-gekeurd is een soort conformiteitskeurmerk. Dat betekent, we gaan ervan uit dat het product getest is en veilig. Maar dat hoef je niet aan de consument te bewijzen. Dus dat staat er wel op, maar dat zegt in het geval van speelgoed misschien niet altijd evenveel. Nou, het zou alleszeggend moeten zijn, maar het functioneert niet zo goed als het zou kunnen. Dan nou kunnen we hier natuurlijk dat speelgoed niet uit elkaar halen om te kijken wat erin zit. Maar dat laten jullie doen, of doen jullie soms zelf, op kantoor. Laten we daar even gaan kijken. Oké. Okay. Ja, en hier op tafel in het kantoor, daar ligt al het speelgoed wel uit elkaar gehaald. Uh, ik zie uh, een houten puzzeltje, uh, ja, plastic poppen natuurlijk in prachtige kleuren. Wat zit er dan voor gevaarlijks nog in? Nou, in sommige van deze zat niet zo heel veel gevaarlijks. Dat wil zeggen, je vindt alleen maar waar je op test. We hebben niet op alles getest. Dat gaat niet. We hebben gekeken naar zware metalen, naar weekmakers die schadelijk zijn... en uh, brandvertragers en zeg maar de, de gebruikelijke gevaarlijke stoffen. Ja, die er niet in zouden hoeven. Die er niet in zouden hoeven. Het mag soms wel, maar wij vinden dat het er, als het er niet in hoeft, laat het er maar lekker uit. Nou zijn jullie al jaren ja. bezig om elke keer die producenten daarop attent te maken. Hoe kan het dan dat het nog steeds erin zit? Nou, uh, ah, het mag. Um, het feit dat een stof schadelijk is, betekent niet automatisch dat die niet mag. Er worden, je kunt uitrekenen hè, dat als je dan je hele leven lang eraan blootgesteld wordt, dat een heel klein beetje als je een jaar of drie bent, dat het dan... ...mogelijkerwijs niet schadelijk is en dus mag het. Dat is een politieke beslissing um, en daar zijn wij het op zich niet mee eens. Wij zouden bijvoorbeeld liever willen dat er als uh, met voedselverpakkingsmateriaal mee om werd gegaan. Wat zeggen die producenten als u ze erop aanspreekt? Nou, in het geval van de HEMA, waar we een verboden weekmaker hebben gevonden... in overigens hele kleine hoeveelheden, die hebben onmiddellijk gebeld. Dat staat natuurlijk ook als goed bekend. Met van, ja, dit is niet ons beleid, wij willen graag weten um, welk stukje stof het was en um, waar het vandaan kwam. En die zijn aan het uitzoeken hoe het er ingekomen is, want dat is niet hun bedoeling. Dus sommigen reageren heel alert. Een aantal grote merken die um, gedurende meerdere jaren betrapt zijn... Die zijn nu veel braver geworden, daar vinden we. In ieder geval niet meer de bekende schade. Okay, dus het heeft effect, maar blijkbaar niet effect. voldoende. Het heeft niet voldoende effect. En dat komt ook omdat wij onvoldoende boos worden met z'n allen over het feit dat het er nog in zit. We moeten ons veel drukker maken. Ja, wij, u, uh, hoe, hoe moeten we dat dan doen? Want ja, we kunnen moeilijk met elk dingetje waarvan we niet weten of er iets in zit, uh, de straat op gaan. Nee, daar, daar hebben we politici voor denk ik, mensen die wetten maken. En ik denk als er meer aandacht is, zoals wij in buurlanden zien, dan krijg je eerder stoffen verboden. Um, en al op het moment dat er nieuwe wetgeving gemaakt wordt, ja, ik bedoel, een politicus springt in op wat er op dat moment hard geroepen wordt. Okay, dus in Nederland lopen we een beetje achteraan als het gaat om dit soort regelgeving? In vergelijking tot de landen om ons heen, Duitsland, Frankrijk... waar wij kantoren hebben, ja, beslist. Ze leven met dezelfde richtlijn als wij... maar in principe maakt men zich daar aanzienlijk drukker over... de mogelijkheden om die nog te verbeteren en aan te scherpen. Gaan we nog meemaken dat uh, Sinterklaas veilig door het land kan? Ja, gaan wij zeker meemaken en ja. hopelijk heel snel. Echt waar? Maar jullie zijn zo lang bezig. Ja, maar het gaat gestaag beter. De nieuwe richtlijn is strenger dan de oude. Je hebt chemicaliënwetgeving die al aanzienlijk strenger is. Er komt wel meer aandacht, zij zei het niet altijd uit Nederland... En er komen vast ook producenten die meer hun best gaan doen dan dit. Zegt Ingrid Elbertsen van de vrouwenmilieuorganisatie WECF. Morgen Jan, dus die bijeenkomst, waar wordt die gehouden? Ja, in het conferentiecentrum Adiato in Utrecht... En het aardige is dat uh, iedereen daar ook al smiddags voorafgaand aan de conferentie tussen 1 en 2 uh, met speelgoed naartoe kan komen. Want dan zijn daar uh, Franse deskundigen van een laboratorium die het meegebrachte speelgoed testen op allerlei gevaarlijke stoffen. En het aardige is dat het ook nog speelgoed uh, kan zijn wat ingepakt is. Dus wilt u zeker weten dat u uh, het juiste in de schoen legt uh, met Sinterklaas? Dan uh, ga naar Aliato en dat ligt aan de bemuurde weer aan de westzijde in Utrecht. In Utrecht. Jan Peels, hartelijk ja. dank. Antoine Léon Paul komt ook uit Frankrijk. Hij bezingt Claire. Allez, donne-moi un peu d'amour ce soir. Il faut oublier les conseils de ta mère. T'inquiète pas, je ne veux pas devenir ton mari Allez détends-toi et dis-moi oui ce soir Au clair, et si on tirait au clair Cette attirance passagère, ça nous sortirait d'affaire Au clair, au clair Mon super le résultat désespère es ces ça ne sannerai pas d'hier au clair allez donne-toi un peu d'amour ce soir Il faut refermer le roman En niemand valt het op, behalve Claire natuurlijk. Antoine Léon De Léon-Poeul. 1 miljoen roebel biedt een lid van het hoofdbestuur van Verenigd Rusland... als de partij van Poetin meer dan 60% van de stemmen haalt in zijn stad... Ischevsk in de Oeral. Alexander Muninghoff in de Mediatoren in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen, Felix. U zou als uh, OVSE-waarnemer tijdens de aanloop van de Russische verkiezingen naar Siberië gaan. Ja. En dan komt er zo'n filmpje. Dat gaat over het stemmen kopen ja. in de vorm van nou ja, 60% van de stemmen. Dan krijg je geld voor een bejaardentehuis. En niet zo'n uh, klein beetje geld. 1 miljoen roebel. Ja, dat is 10.000 euro zoiets. Nou, dat is wel wat. Nou ja, vooruit. Voor een bejaardenhuis. Ja, voor een zeker. Is dat zeker. nou een vorm van bewijs waar een OVSE-waarnemer zijn vingers bij aflikt? Ja, dat is natuurlijk uh, helemaal uh, kat in het bakje voor ons. Want dat uh, bewijs is gewoon, zijn gewoon die beelden. En uh, ja, dan kun je wel in Ijefsk wonen, in Oetmoertje. Uh, daar heb ik ook trouwens als waarnemer enkele maanden ooit doorgebracht. Dus ik weet, het ligt ver van alles af. Dus zo'n burgemeester die denkt dat hij zich van alles kan permitteren. En houd uh, ja, er gewoon geen rekening mee uh, dat, uh, dat de media nog. Uh, alert zijn, Want het is opgenomen met een, uh, met een uh, hoe heet het, uh, sms'je. Een he? ja. te mobiele telefoon. Uh, ja. Een van ja. die bejaarden die zat daar gewoon te filmen. Ja. En de burgemeester had het, had het niet door. Deksels en oudjes. En nu is het verspreid <laughs> over internet. Nou, uh, anderhalve week geleden, twee dagen voor uw vertrek, kreeg u te horen dat u niet welkom bent in Rusland. Ja, dat was een zeer grote verrassing voor mij. Want uh, uh, dat, dat zei je al. Uh, uh, ik do, kom al meer dan 30 jaar in Rusland. Ik heb eigenlijk. Uh, ja, in een grijs verleden heb ik wel pro problemen met de overheid gehad. Toen het nog Sovjet-Unie was. Maar eigenlijk na 1993, toen ik voor de eerste keer ging waarnemen voor de OVSE. Nou, ik heb in, in de Russische Federatie heb ik zeker zeven keer waargenomen. Nooit enig probleem gehad. En, en, ja, en eigenlijk met ik al die. Die andere missies ook niet die ik gedaan heb. Onder andere op de Balkan in de Caucasus en Oekraïne. Nooit problemen gehad. En nu opeens komen ze daar met dit verhaal. En Welk eh, verhaal dan? <huffing> nou, dat verhaal is dat het geen politieke reden heeft. Daar zijn we Godzijdank uit. Want onze ambassadeur, de heer Keller, die heeft in Moskou... met de vice-minister van Buitenlandse Zaken hierover gesproken. Die zei het is geen politieke zaak, maar het is een... Uh, ...formele zaak. En dat kan eigenlijk alleen maar betekenen... ...dat uh, er iets met mijn paspoort niet goed was. En dan nou is het zo, ik heb een permanent visum... ...voor Rusland, omdat ik ook... ...ik ben ook reisleider bijvoorbeeld in de zomer... Uh, ...over de wolgen en, en, en zo. Dat, oh, heerlijk. Heel je... ja, dat is fantastisch. Dat ja. Heel erg rustgevend. Uh, maar daar heb ik dus een permanent visum voor nodig... Uh, dat heb ik, dus ik hoefde eigenlijk geen visum aan te vragen voor deze, deze missie. En mijn drie mede waarnemers wel. Uh, en nu is dat een eigen leven gaan leiden van... ja, hij heeft niet eens een visum aangevraagd. Uh, en dat is natuurlijk toch heel raar. Er is ergens iemand of iets dat uh, gezegd heeft... weet je wat, we gaan laten zien dat we erg op ons hoede zijn met die waarnemers. Want de relatie tussen de OVSE, ja, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... Uh, en uh, het Russische kiezingen... Uh, maar, uh, Comité is niet uh, geweldig goed. Uh, ja. Wij hebben ook de verkiezingen min of meer noodgedwongen drie jaar geleden in Rusland uh, geboycott. want wij mochten niet met het uh, de ons gewenste aantal uh, mensen daar naartoe uh, en we mochten ook niet uh, uh, al zes weken van tevoren er zijn, maar pas twee weken of zo dat soort dingen. Dus uh, dat is dan nu eigenlijk nog steeds een beetje schuurt dat uh, stroef. Ja. En uh, dat willen ze dus waarschijnlijk laten zien. En bovendien van... heeft de OVSE in 2005 natuurlijk... een uitermate negatief rapport gemaakt. Ja, exact. en, en dat, dat was, Daar was ik ook bij. En uh, dat... Uh... Dat heeft toen ook bijvoorbeeld bij Poetin een hele uh, vrevelige reactie opgeleverd. Die was toen in Lissabon, herinner ik me nog zeer goed. En die zei, ja, die OVSE die komt al met een uh, uh, verklaring... Uh, terwijl de uitslag van de verkiezingen nog niet eens bekend is. Dat is ontzettend, uh, een ontzettend genaardige opmerking. Want uh, wij komen altijd als OVSE de dag na de verkiezingen al... met een zogeheten preliminary statement. Uh, dus een, een voorlopig uh, oordeel. Uh, dat is gebaseerd op de waarnemingen die in de weken ervoor zijn gedaan. En uh, dan is, gaat het helemaal niet om de uitslag. Het gaat juist om de manier waarop de, de, de, de hele verkiezingen zijn gegaan. Maar die wijging is dus alleen tegen u gericht? Ja, alleen of, tegen mij. Op, op, op formele gronden. Ja. Het is niet zo... Dat u stiekem bent gefilmd in Maastricht op een conferentie. En <lacht> nou, daar heeft u kritiek geleverd op onder andere Russische waarnemers. Ja, dat heb ik gedaan, maar ook op Amerikaanse waarnemers. Het was een, een soort vakconferentie van, van waarnemers en, en aanverwanten in Maastricht, inderdaad, georganiseerd door de universiteit al daar, in, in april. En daar heb ik uh, nogal uh, gefilmineerd, ja, ook omdat ik niet in het zoveel doodzaaie verhaal over waarneming wilde verzanden. Dus ik heb uh, gezien. de mensen wakker houden Ja, ja, ja, exact. En ik heb uh, dus gezegd dat de Amerikanen eigenlijk... ja, die stapelen vaak de ene... Uh, Wanstaltige uh, uh, B.V. op de andere. Wat als doen het ze over dan? Europa gaat. Ja, ze zeggen bijvoorbeeld uh, dat. Uh, ik heb er wel eens eentje ontmoet die, die zeker wist dat in het zuiden van Rusland. net als in Amerika voornamelijk zwart, uh, zwarte mensen wonen. Een <laughs> andere die. Uh, wist totaal niet waar ik het over had als het over Alexander Poeskin ging. Uh, die, nou ja, dat soort mensen wordt ja. afgevaardigd. Er zijn natuurlijk ook hele goede Amerikanen bij. Maar en bij de Russen heb ik gezegd: ja, uh, die, die zijn op een gegeven moment. Uh, gingen ze toe over eigenlijk om ons werk ook een beetje, ik wil niet zeggen de, te saboteren, maar toch een beetje in de wielen te lopen. En uh, bijvoorbeeld zij sturen ook waarnemers uh, naar, uh, naar, naar, ook naar hun eigen verkiezingen. Uh, en, en ook in teams van de OVSE zitten Russische waarnemers. En die werden toen uh, um, in de tijd zijn die, uh, toen we in Azerbeidzaan waarnamen... Uh, hebben die uh, uh, de slotvergadering van ons... waarin wij zeg maar als OVSE ons standpunt over de verkiezing kenbaar maken... Hebben zij, uh, zijn ze niet naartoe gegaan, maar zijn er een eigen uh, slotvergadering geweest. Die kwamen tot een heel ander oordeel dan wij. Want wij waren kritisch en zij niet. Ja, merkwaardig dus. Heel merkwaardig. En dat heeft en, u verteld in Maastricht. En, en Zou dat mogelijk zijn doorgebriefd? Zit er nou een ja, katerbeheers in uw gehoord? De, de, de congresbundel wordt deze duidelijk. ...in Moskou uh, bij de OVSE aangeboden. Dus ik kan me voorstellen dat uh, de tekst van mijn uh, toespraak bovendien... ...die was de kortste van allemaal. Dus dat ga, als je dan zo'n bundel krijgt, <laughs> dan, dan lees je die als eerste. <laughs> u zou zes weken in Novosibirsk verblijven. Dat is ja. de hoofdstad van Siberië. Ja. Wat voor werk moet u dan doen? Wat, wat moeten waarnemen doen zo <clears throat> zes weken voor de verkiezingen? Dat is heel erg scrupuleus en veelomvattend. Uh, je, je gaat erheen met een, uh, een collega. Je krijgt een auto met chauffeur en een tolk. Ook al spreek je zelf Russisch zoals in mijn geval. Dat maakt niet uit. En dan ga je kennis maken met uh, A, de verkiezingsautoriteiten ter plekke... in je area of responsibility, zoals het heet. Dat is in dit geval zoiets als uh, Nederland, iets groter. Ehm... Uh, en uh, dan ga je bij alle politieke partijen langs... en je laat overal je visitekaartje achter. Speciaal uh, waarop de, ook je mobiele nummer staat. En je hebt een mobieltje. En na een uur of twee begint dat mobieltje begint te rinkelen. En dat houdt eigenlijk niet meer op tot en met de dag van de verkiezingen. Want iedereen die je spreekt heeft wel wat te, te mekkeren over... De andere. Maar gaat het dan, in gaat dat gaat dat over verkies? de andere die, die zijn werk niet goed doet? Of ja, corruptie? Of die, of waar gaat het ja, over? dat soort dingen. Corruptie of die uh, ja, vergrijpen pleeg tegen uh, de normale gang van zaken. Om je eens een voorbeeld te noemen. Uh, er zijn een heleboel in de voormalige Sovjet-Unie, een heleboel grote fabrieken. En dat zijn fabrieken met, uh, laten we zeggen, 10.000 of 15.000 uh, werknemers. In, in uh, Uzhevska heb je er ook zo eentje op bijvoorbeeld. Uh, en op een gegeven moment, in de aanloop tot de verkiezing... gaat de directeur dan een algemene vergadering beleggen in de, op de werkvloer. Uh, en dan zegt die mannen... Uh, vroeger zei die kameraden, tegenwoordig zegt die mannen... Uh, wij uh, gaan allemaal stemmen op kandidaat A. En uh, wie dat niet doet, die zal dat merken. Die wordt ontslagen of die krijgt loonsverlaging of wat dan ook. Uh, ja, dat mag natuurlijk niet. Nee. En, uh, en, ook maar heeft hij daar bewijs van dan? Ja, want daar gaan we dus, als, als we getipt worden van er komt weer zo'n vergadering aan, dan gaan we daar naartoe en dan gaan we er hinderlijk bij zitten. En dan ja, maar dan weten dan... ze al, nou, oh, oh, oh Muningaf is in de zaal. mond houden. <laughs> nee, nee, nee, dat, uh, dat gaat gewoon door dan. Dat hebben we ook al een paar keer heb ik dat, uh, dat meegemaakt. Maar een ander voorbeeld dat we misschien nog wel meer aanspreekt is. Uh, ik was een keer, ik weet niet meer welke stad Rostov, geloof ik. Uh, daar was dus een heel flat gebouw waarvan, oh ja, ik moet eerst zeggen. Uh, ze hebben daar in Rusland ook uh, het systeem van de kiezerslijsten. Dat hebben wij in Nederland niet: dat je van tevoren dus kunt zien of je naam op de lijst staat, zodat je dus uh, op de stembusdag uh, zelf dat je dan zeker weet dat je kunt stemmen. Hè? Dat ja. je, dat je, nou, en. Uh, was het zo dat er een. Uh, uh, die, die lijsten worden samengesteld door wijkcomité's, zeg maar. En die wijkcomité's willen heel graag vaak. een wit voetje halen bij een wat hogere baas enzovoort. Nou, en uh, dan heb ik het meegemaakt dat ze op zo'n lijst. een heel uh, blok een flatgebouw waar dus studenten woonden, waarvan ze dus dachten dat die waarschijnlijk niet op kandidaat A, maar op kandidaat B zouden stemmen, dat hebben ze gewoon van de kiezerslijst afgehaald. En dat soort dingen moet je natuurlijk wel weten. En wat doe je dan als, nou ja, dan... als je tegenkomt? Dan Rapporteer je dat. Dan rapporteer je aan, je aan je hoofdkwartier, het is altijd in de hoofdstad, in dit geval dat is Moskou. Dus je stuurt eens per week stuur je een, een, een rapport waarin je dit soort dingen meldt. Maar als er ernstige dingen zijn, ik heb er ook al een paar keer meegemaakt dat een, een kandidaat of een sympathisant van een kandidaat was uh, uh, hoe heet dat uh, neergeslagen of, of nou ja echt uh, zwaar gewond was geraakt en dat moet je dan uh, met een soort flashberichten doorheen sturen uh, meteen sturen en je meldt dat soort dingen, je moet nooit ingrijpen als waarnemer. Je bent een waarnemer, je bent niet een, uh, een opzicht. Op nou zou je naar Novosibirsk gaan, zoals gezegd. Ja. Nou ja, eigenlijk heeft u geluk dat u daar niet heen hoeft. Ik ben er een keer met de trein doorgekomen. Wat een ramp zeg. Ja, het is verschrikkelijk. Ik ben er ook met de trein doorheen gekomen. Ik vind, dat, ik vind het jammer dat ik er niet zelf geweest ben. Want uh, ik, ik verzamel eigenlijk Russische steden, om je de waar te zeggen. En uh, ik ken het ook alleen maar vanuit de trein, van, van, van, van verhalen en beelden. Maar het is inderdaad nogal deprimerend. Ja, dat, uh, dat is zeker zo. Het is niet niks. een stad die hier gebouwd is op, met het oog op het geluk van de bewoners. Nee. Geloof ik. En een inschakeling van flats en fabrieken. Ja, ja, ja. Alexander Munninghoff, oud-Rusland-correspondent. en ervaren waarnemer bij verkiezingen in Oost-Europa. En net voordat hij zou gaan, zes weken om waar te nemen voor de verkiezingen... die in december worden gehouden in Rusland... werd hem gezegd dat hij om formele redenen... en dat, zei niet, dat zeiden dus ze niet in het begin tegen hem... maar na de hand is dat duidelijk geworden dat hij niet kon gaan. Hartelijk dank. Ga daar hoor. Tot 12 uur nog. Radio 1. Het NOS-journaal. Wat jullie willen, mij maakt niet uit. Tot 12 ja. uur nog. Superman helpt de demente meneer De Groot van zijn niet gebruikte telefoonabonnement af. En componist en muzikant Dick Rijmakers bedacht in de jaren 60 de Ideofoon. Ik tel af. 1, 2, 3. Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Veel huisartsen stoppen vandaag met kleine chirurgische ingrepen... die ze de laatste jaren van ziekenhuizen hadden overgenomen. De Landelijke Huisartsenvereniging heeft alle huisartsen geadviseerd... ermee te stoppen. Het advies is een reactie op de aangekondigde bezuinigingen... op de basiszorg.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 Met Felix Burgers. Superman. Meneer De Groot is 99 jaar, de ment. Belt niet meer, wordt ook niet meer gebeld. Dus opzeggen die telefoon. En zijn nicht probeert dat, maar het lukt dan niet. En meneer moet het zelf doen, maar daar is meneer te ziek voor. Dus de nicht mailde Superman. Oh, Superman. Superman is aangekomen in Zeist, vlakbij Utrecht. En ik heb me een mail ontvangen van Danielle Bont. En het gaat over de KPN, de telefoonproblemen van meneer De Groot. Hij is 99 en dementerend. Het gaat over de telefoon van de KPN. <tie> hey, voor zover ik weet, heb ik telefoon op mijn kamer. Weet u wie ik ben, om Johan? Wat zeg je? Weet u wie ik ben? Ik wist dan... Weet u wie ik ben? Nee. En wat heeft ze met mij te maken? Het is uw nichtje. Ja. Ik ben van 1912... Hoe oud bent u dan? Dan nou, zou ik moeten weten welk jaar het nu is. Maar u begrijpt ook niks, u weet ook niks van de problemen met de KPM. Ik heb niet het flauwste idee waarom jullie hier zijn. Het gaat om een telefoon aansluiting die maar niet opgezegd kan worden. Dat moet u zelf doen, maar u kunt het niet meer. Dat versta ik nog niet. Dat moet... U zelf doen, het opzeggen. Um, nou... Um, um. En um, um, um, wat wou je van me weten? Welk jaartal is het nu? 2011. Oh, Meneer heeft een telefoon en ik heb met de verzorging gevraagd of het nog zin heeft om dat te handhaven. Want ik bel heel vaak op en ik krijg nooit antwoord. Meneer neemt de telefoon niet meer op. Hij neemt de telefoon niet meer op. Hij hoort hem niet, hij begrijpt het niet. Hij weet soms ook niet, want het is een beetje een, een nieuwe... Ik kan van deze conversatie niks volgen. Het gaat over mij en over mij, mijn telefoon. Oma, oh, maanden. Dus je belt op en eh, leg je de situatie uit en dan zegt ze ja, maar dat kan niet, want u bent niet de contractant. Nou, ik snap dat en ze zeggen dat moet schriftelijk, want eh, dat u bewijst dat u een volmacht heeft om voor meneer zaken te doen. En ik stuur dus... Eh, heeft ik heeft u die volmacht? Ik heb, uh, zal ik u laten zien. Want u ja, heeft daar volmacht? ik heb daar een volmacht bij, bij de notaris geregeld. Dus u mag het opzeggen? Ik mag het opzeggen. Maar u krijgt het niet voor elkaar? Ik heb opgezegd per 3-8. 3 augustus. 3 augustus, want die mevrouw heeft mij een formulier gestuurd. Waar ik naartoe kan sturen, heb ik gedaan per 3 augustus. Omdat ik op een gegeven moment niks meer hoorde... dacht ik, ik zal toch eens kijken hoe het met die telefoon staat. En uh, toen kreeg ik een mevrouw en die zei van... Hmm. Uh, ja, ik weet nergens van. Uh, maar ik mag nu niet met u praten, want u bent niet de contractant. Ook al heeft u een volmacht. Ook al heb ik een volmacht. Goedemorgen. Welkom bij KPN Klantenservice. Voor het opzeggen van een abonnement, toets 4. Voor navraag over een eerder doorgegeven opzegging, toets 1. Voor een opzegging in verband met overlijden, toets 2. Voor overige opzeggingen, toets 3. Dat moet u zelf doen, maar u kunt het niet meer. Dat versta ik nog niet. Dat moet... U zelf doen, het opzeggen. Uh, ja, goed... Uh, maar ja, dat kan niet meer. Het is al verstandig als er iemand is die, uh, zoals ik, uh, aan de buitenrand leeft, een gevolmachtigde heeft. Zij is mijn gevolmachtigde. En wie ben ik dan, oom Johan? Wat? Wie ben ik dan? Oh, een aardige vrouw. Danielle. Ja, natuurlijk. Je heet Bond voor je achternaam. Opeens. Met een dt. Dus ik wil die telefoon dus opzeggen. Dan heeft ze me weer doorverbonden. Nou, het duurt al überhaupt wel een kwartier... voordat je eindelijk eens een keertje door KPN wordt geholpen. En uh, toen kreeg ik een mevrouw en die zei weer tegen mij... mevrouw, ik mag u niet uh, te woord staan, want u bent de contractant niet. Ik zei, nou, als ik het kan uitleggen... ja, dat kost mij mijn baan als ik met u praat... want uh, die telefoon staat uh, niet op uw naam, die staat op een hele andere naam... En uh, toen heb ik gezegd, ja, ik heb het schriftelijk gedaan. Ik heb alles uitgelegd. Maar die mevrouw wil mij gewoon zeggen ze: ik ga nu de hoorn op te haken hoor. Want u bent de contractant niet. Dus ik kan u niet te woord staan. Er wordt niet de gebeld, er U wordt wel betaald. Ja. Goedemorgen, KPR. Uh, er is eerder schriftelijk uh, opgezegd op dit telefoonnummer. Ja. En het wordt maar niet gerealiseerd, er wordt nog steeds geld afgeschreven. Oké, okay. kijk even iets na voor u. Uh, ik moet heel lang wachten wordt dan van de ene naar het andere doorverbonden en als ik dan uiteindelijk bij de goede afdeling uh, ben, dan zeggen ze dat ik de contractant niet uh, en ben en dan uh... Begint u weer opnieuw. En dan begin ik weer opnieuw. En ik zie hier uh, nog een andere naam. A. Uit, A. Pruiser. Ja. Meneer J. W. de Groot heeft een relatie gehad met A. Pruiser. Ja. A. Pruiser is overleden in 2008. Toen is de telefoon overgezet naar J. W. de Groot. Het contract staat nog steeds op uh, overledenen. Wat gedaan dient te worden, is uh, de nabestaande desk gecontacteerd te worden. De nabestaande desk? Ja. Maar er is nu nog iets raars aan de hand. Er is u een volmacht toegestuurd enkele weken geleden... Daar heeft u nooit op gereageerd. In dit geval is de, is de naam van de grootkomt uh, niet overeen met, uh, met de pruiser. Dus dan heeft die volmacht uh, helaas geen betrekking tot het abonnement. Maar dan is het toch handiger om dat even te laten weten aan iemand? Want er is ja, ook... dat, uh, dat uh, lijkt mij inderdaad absoluut zeer zinvol om dat uh, mede te delen. Oh, superman. Goedemorgen, welkom bij KPN Klantenservice. Voor overige opzeggingen, toets 3. <middels> Uh, wat voor telefoonnummer gaat dat? Dat heb ik net ingetikt. Dat kan ik helaas niet zien. want dat, uh, Wij zitten in Antwerpen. Oh. En Dat wordt niet doorgezet. Het curieuze is dat de rekening... wordt wel geïncasseerd op naam van de Groot. Dat kan. Dan gaan we daar een opzegging voor inzetten. Want wij kunnen dat dan wel opzeggen. Dus even zien hoor. Want zij had een brief gestuurd, zegt u. Ja, Danielle Bond. Ik zie daar nog niks van. Ik... Ik zie daar helemaal niks van. Ik ga in ieder geval toch die opzeging erin zetten. Want die moet bij onze afdeling gedaan worden. Uh, wat ik alleen kan doen is dat het wel met een maand opzegtermijn is. En uh, met een maand is die gesloten. U wordt buitengewoon bedankt. Ja, graag gedaan. Dag weer. Dag. Opgelost dus, meneer De Groot hoeft niet meer te betalen voor een telefoon die hij niet gebruikt. Hé, hey, Jemi, daar is Amy. Yes, Stronger. <laughs> radio edit. Dat wil zeggen dat er een complete refrein is uitgeknipt en dan is hij een stukje korter. Alleen op de website gaat ze nog even door, Amy Winehouse. Oh nee, goed geschakeld, zie ik op dit moment. Stronger than me. Dit was de VARA toen. De VARA zorgde op Hilversum 3, Radio 3, nu 3FM. Altijd voor een eigen geluid en af en toe een stunt. Zoals er in de jaren 80. En de datum weet ik me niet meer precies te herinneren. Ik kan hem ook niet meer achterhalen. Maar één keer in de jaren 80 was het de, de nacht van de idealen. Meer bijzonderheden kan ik eigenlijk niet geven. En een beroep op onze collega's van 3FM heeft ook geen zin, want die kopen toen nog rond in de box. Geplukt uit ons rijke radioarchief. De Vara Radio en de Nederlandse Spoorwegen op reis in de nacht van de idealen. Vanuit de rijdende trein, hij is net gaan rijden, is hier tot 7 uur morgenochtend... ...Vara's Nacht van de Idealen met een heleboel. We hebben bijvoorbeeld Dr. Anders P hier compleet met akoestische piano aan boord van de trein. We hebben veel idealisten uit het hele land die hun ideaal hier komen verkondigen. We hebben bijvoorbeeld over de trein en over het openbaar vervoer Frits Castricum. Hij is P van de A, Tweede Kamerlid. En zo zijn er nog veel meer gasten die hier vannacht voor de microfoon hun boodschap zullen vertellen. Een weken geleden hebben we luisteraars met verbeeldingskracht uitgenodigd... om hun idealen op papier te zetten en aan ons toe te sturen. Daarop zijn enorm veel reacties gekomen waarvoor tussen haakjes nog heel veel dank. Een aantal inzenders, er waren er zoveel, we konden ze niet allemaal uitnodigen... maar een aantal inzenders is uitgenodigd om zijn of haar idealen op deze nachttrein te komen toelichten. De eerste is Michiel Niesten uit Amsterdam. Dag Michiel, leuk dat je er bent... En er zijn mensen alsmaar bezig foto's van je ja, te nemen. Ja, hè? Zitten we er nu in? Ja, dat is... Ja, dit... nee, in de trein, hè? de Vara's Nachttrein is het toch? Ja, dat is, ja je, zit, je zit er goed in. Ideale. Nee, dan, dan zit ik goed nee, dat is... in de verkeerd ingestapt. Nee, nee, nee, nee, je hebt je verstand er heel goed bij gehouden. Jij bent idealist en uh, je ziet je wordt gelijk door 12 fotografen geregistreerd. Dat, zijn, dat schijnt heel, heel eng te zijn tegenwoordig. Uh, wat is je ideaal? In deze tijd van totale verrechtsing tel ik mijn idealen. En daar komen er steeds meer bij. Mijn grootste ideaal heeft alles te maken met uh, As-Woensdrecht. Woensdrecht, je weet wel, daar waar uh, Christus Chris binnenkort weer 48 keer gekruisigd raket hoor. Dat is een woordspeling, hè? Dat is een woordspeling, Daar was ik al bang ja, voor, he? Zeg het er nog even bij. Ik zit net te denken van, ja, ik ben geen entertainer... dus ik zal er een kleine toelichting bij geven. Ik vind het schandalig dat juist een christelijke partij die eigenlijk de naaste liefde waar Christus voor uh, aan de kruis gestorven is... zou moeten uitdragen, juist een christelijke partij dat nalaat... Begrijp ik nou Michiel dat jij zegt, uh, ik vind dat het CDA als christelijke partij... jouw ideaal is dat zij het christendom weer beleidt op de pacifistische manier... zoals uh, als christus dat een paar duizend jaar geleden formuleerde van... Uh, keer mij de ene wang toe, uh, ik keer jou de andere wang toe... als je me op die ene klap gegeven hebt. Is dat jouw ideaal? Zo zou het behoren. Dus ik stel ook voor, laten we van in plaats van een opslagplaats voor kernwapens opslagplaats voor voedsel maken... voor de mensen in de derde wereldlanden. Om even de gedachten... te bepalen... wat u hier nu beluistert... is een lied. O, een lied zegt u spontaan... gunst waarmpel kijk eens aan. Maar dan vraag ik me toch af... op welk gebied. Hierop geef ik dat antwoord... idealen. Die zijn voor ons van eminent belang. Ja, we hebben allemaal af en toe een ideaal dus het is het onderwerp van mijn gezang een ideaal is ideaal als dat maar ook voor de verheffing der moraal u zult het gaan begrijpen in de loop van dit verhaal betreffende het ideaal de Vara Radio en de Nederlandse spoorwegen op reis in de nacht van de idealen. En uh, de VARA-nachttrein staat stil op Amsterdam Centraal. Vannacht is het de nacht van de idealen. Ja, andere nachten zullen, zullen er ook wel idealisten zijn. Maar vannacht tot morgenochtend 7 uur... rijdt er een trein speciaal door Nederland... in samenwerking met de Nederlandse spoorwegen. En omdat het dus een nachtuitzending is... hadden de spoorwegen en de VARA zo samen bedacht. Nou, nachten, dan mijmeren mensen wel eens wat. Dat is misschien eens een aardige gelegenheid... om mensen in de trein over hun idealen te laten... Als we hier op de trein iets niet begrijpen, trekken we onmiddellijk Peter Krachts aan zijn jas. Hij is namelijk voorlichter bij de NS en hij weet echt alles. Peter, er zijn geruchten dat de uh, telefoon ook in de trein aanwezig komt hè, binnenkort. Ja. Vanaf april, mei aanstaande draaien we op de Benelux, uh, het nieuwe Benelux materieel met uh, telefooncellen. En hoe lang gaat die proef duren? Die gaat een jaar duren, die doen we samen met PTT. En dat kost ons gezamenlijk ongeveer 100.000 gulden. En we hebben gezegd, als dat goed gaat, als we eruit springen, dan gaan we ermee door. En dan zal het ook niet lang meer duren voordat in het hele land op lange afstandslijnen uh, telefoon uh, zal worden geïnstalleerd. Ik vind het heel handig hoor, als ik nou een trein heb gemist, dan kan ik in het... Trein bellen dat ik te laat ben, dan hoef ik niet meer op de ronde te kijken naar de telefooncel die meestal dan ook weer kapot is en zo. Is het daarom ook gedaan? Ja, daarom is het natuurlijk ook gedaan. Eh, er is duidelijk ook behoefte gebleken aan kant bijvoorbeeld van, van zakenlieden die wat langere reizen maken. Nou, dan beginnen ze vast in de trein te werken via de telefoon. Het zijn sakral of sociaal of genital. Er is ten alle tijden, overal op elke schaal, voor u en mij, een ideaal, een ideaal. Hilversum 3, Radio 3, 3 FM. In de jaren tachtig met de Nacht van de idealen. Toen in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen. Dan moet je tegenwoordig niet meer aan denken, want er liggen blaadjes op de rails. En er zijn wisselstoringen en noem maar op. Ik herkende de stemmen van Pieter Jan. Ik herkende de stem van Henk Westbroek. Maar die presentatrice, ik heb geen idee. Goedemorgen, Botte Jellema. Dag. Hoi. Je hebt iets meegenomen voor ja, ons. We kunnen even naar luisteren. Ja. Ben je klaar? Voor? Ja. Een merkwaardig geluid is dat. Ja. Wat is het doel? Dit is het geluid van stalen uh, balletjes. die in glazen buisjes op en neer stuiteren op een uh, luidspreker. Het heet de ideofoon. Het is eind jaren zestig bedacht door de Nederlandse componist Dick Rijmakers. Ook die... iemand met idealen? <laughs> ja, nou. Ja, in zekere zin. Ja, hij is in ieder geval wereldwijd bekend geworden als het pionier van de, de elektronische muziek. En in de jaren 50 begon hij te experimenteren met het uh, ja, elektronisch genereren, vervormen en uh, opknippen van het geluid in het beruchte natlab van uh, voor Philips. Dus een beetje zoals tegenwoordig de samples worden gemaakt in, in de house en de dance muziek. Ja, precies. Dat is, dat is die techniek is daaruit voortgekomen. Maar Rijmakers werkte vooral conceptueel. En deze week krijgt hij de Witteveen en Bosprijs voor kunst en techniek. Uh, hij is 81 en en hij is ziek, dus hij is niet in staat om zelf die prijs... in hij krijgt in ontvangst. nu prijs. Hij krijgt nu die prijs, ja. Uh, hij kan hem zelf niet in ontvangst nemen, dat is natuurlijk wel heel spijtig... en we kunnen hem daar zelf ook niet uh, door spreken. Maar Kees Tazelaar, een vriend en een oud collega... van het uh, Koninklijk Conservatorium in Den Haag... die is nou betrokken bij het beheren van alles wat Dick Reimax heeft gemaakt. En Tazelaar is uh, nu het hoofd van de afdeling Sonologie in het Conservatorium. Ze hebben daar vorig jaar werk van Dick Reimax opgehangen. Een zogenaamde labiel... En dat is dan een typisch voorbeeld van een rijmaker, zegt Kees Tazelaar. Ja, hier hangt hij dus. Hier hangt hij. Ja, dit is de bovenfoyer van het uh, Koninklijk Conservatorium. En het uh, zijn een soort van muziekinstrumenten. Alleen, ze kunnen maar één keer het geluid voorbrengen waarvoor ze gemaakt zijn. En dan zijn ze ook gelijk uh, totaal uh, verbreizeld. Ja, het, is, het werkt is een meter of drie, vier breed. Twee meter hoog ongeveer. Verdeeld in glazen panelen. Met hele grote bouten zit het vast aan de muur. Ja. En op één plek steekt er een hele grote rode hendel uit. Ja, die rode hendel dat is dus het ding waar de, waar de spanning in zit opgeslagen. Want als je die hendel eruit trekt, dan stort die bovenste glazen plaat naar beneden en die verbrijzelt dan de glazen plaat naar onder. Maar ja. dat zouden we nu kunnen doen? Uh, we zouden het kunnen doen, maar uh, ik denk niet dat het een conservatorium het erg op prijs zou stellen. <laughs> maar ik bedoel, het is geprepareerd. Iedereen kan dit dus te alle tijden... Ja, iedereen kan het doen. En dat is, dat is eigenlijk de hele, de hele grap van deze dingen. Dick heeft, een, een, een, heeft het ook heel mooi geformuleerd. Hij zei, muziek begint altijd met het opbouwen van een bepaalde spanning en een ontlading. Of je dat nou doet uh, door op een trommel te slaan of aan een naar te plukken. Of uh, zeg maar in te ademen en dan uh, op een fluit te blazen. Maar er is altijd deze opbouw van spanning en, en de ontlading. En de, dat opbouwen van die spanning, dat zie je dus hier in dit glazen uh, kunstwerk uh, ja, gevisualiseerd... Uh, maar de ontlading die houden we dan zeg maar eventjes uh, voor ons. Ja. Nou, dat is uh, heel mooi. Uh, Kees Tazelaar, vriend en oud-collega van Dick Rijmakers. Uh, Botte, uh, dit ging dus over beeldend werk van zijn hand. Ja, dat heeft de Rijmakers ook heel veel gemaakt, dat beeldende werk. Zijn installaties zoals die Ideofoon... die gingen ook niet alleen om het geluid dat ze voorbracht, maar ook om de vorm, de vormgeving. En Kees Tazelaar zegt dat Ruimakers dus ook een theoreticus is... en die al zijn werk maakte vanuit een, ja, een omlijnd idee, een theorie... van waaruit hij dus niet alleen het geluid en beeldende kunst... maakte maar ook animaties en muziektheater. Wat ik zo geweldig vind aan Dick is dat hij zijn werk altijd met grote zichtbaarheid heeft gemaakt. Dus hij heeft eh, niet alleen zeg maar, genoten van het succes van de, de uitvoeringen en dat succes dat, dat was er bij hem gewoon. Maar hij heeft ook altijd gezorgd dat er een soort neerslag is... in de vorm van teksten, in de vorm van documentatie... waar volgende generaties uit kunnen putten. En dat vind ik met name in deze tijd zo belangrijk... omdat dat wel eens vergeten wordt. Er wordt nu heel erg ja, negatief gedaan over modernisme, over avant-gardisme... over de esthetiek van de jaren zestig, alsof dat allemaal maar grauwe ellende was... waarvan we blij moeten zijn dat het voorbij is. Maar je ziet juist aan zo iemand als Dick dat uh, juist zeg maar, die theoretische... ...hetische gedachtevorming zo ontzettend belangrijk kan zijn voor de vorming van een, van een interessant oeuvre... ...wat ook over een aantal decennia nog het, de moeite van het bestuderen waard is. En uw studenten werken daar ook nog steeds mee? Uh, nou ja, we besteden in de lessen echt aandacht aan het werk van Dick... ...op allerlei verschillende manieren, vanuit verschillende oogpunten. Maar het is natuurlijk toch iets anders dan wanneer toen Dick hier zelf nog... ...als docent rondliep, want hij was gewoon ja, enorm charismatisch. En dat charisma ja, dat vind je terug in de werken, maar, maar het is niet hetzelfde natuurlijk. De idiofoon 1 wordt opgebouwd hè? Herbouwd, ja. Herbouwd. Zo te zien kijkt er, er echt naar uit. Ja, ik kijk er enorm naar uit. Ja? Ik heb al uh, wat proefjes gezien. En het, uh, het is echt minstens zo mooi als het originele ding. Ja? Uh, ja, ja, ja, ja. Botten, je liet hem in het begin al even horen, die ideofoon. Je hebt hem dus gezien in het bedrijf. Ja, hij wordt momenteel in de Bergkerk in Deventer opgebouwd. En op de site zie je er ook foto's en een filmpje van. En van de originele ideofoon is alleen het grote stalen frame nog uh, overgebleven. De rest heeft instrumentenmaker René Bakker helemaal opnieuw moeten maken. En ook goed deels moeten verzinnen, want echt de bouwtekeningen en die waren er niet meer. En ik trof hem gisteren bij een van de eerste tests... van de nieuwe idiofoon in de kerk in Deventer. De stekker moet er natuurlijk wel in. Ja. Oh ja. Dat is ongeveer het, uh, het geluid. En dat aan de zwaartekracht. Want dan krijg je dat die uh, de zwaartekracht harder trekt dan de koveltjes. Precies. Dus dan vallen ze sneller weer terug op een plek. Ja, die hoek met de zwaartekracht zelf wordt kleiner, dus uh, die balletjes vallen met een grotere valversnelling weer terug naar, uh, naar de aarde als het ware, naar die veertjes. Ja, en die veertjes die zorgen voor een kortsluitingje en daardoor heeft die een tik waardoor de kogeltjes weer omhoog stuiken. Ja, ja, je maakt kortsluiting in de speaker en daardoor stoot je die kogel af als een soort baston eigenlijk. Die hagelbuin heeft neemt ja. <laughs> 36 stuks hagel. Ze hebben ook allemaal een beetje een eigen willetje. De een die stuit het beter dan de ander. Maar ja, er zijn gewoon onwillekeurige factoren eigenlijk. Er is wel documentatie van het Rijksnijverheidslab heet dat in Delft. En uh, ja, die hebben wel uh, dus opdrachtbonnen waarop staat: we hebben dit, dit materiaal besteld. Uh, zo en zoveel lengte volgens uw specificatie, 1,50 bij 1,50, mm -hmm. dat, dat soort gegevens... die waren voor mij heel belangrijk. Yeah. Plus, ik had een kader waarin het allemaal moest passen. Ja, yeah, het frame. Ja, ja. ja en, en uh, ja, de werking. Dus op die manier, met die documentatie... die hij toch wel mooi in een mooi hangmapje uh, had bewaard... zijn de meeste onduidelijkheden wel, uh, wel weggeruimd. Uh, Was het leuk om dit te bouwen? Ja, echt tof. Ja, dat vind ik echt... Uh, je bent toch bezig met iemand die gewoon zo gigantisch veel gedaan en gemaakt heeft. En uh, het is leuk om daar ook gewoon een studie van te maken... Om een beetje terug te graven en uh, als een soort detective... met, met data en, en alles naast elkaar te leggen boven water te krijgen. Ja. Het liefst had ik hem er gewoon bij gehad op een stoel in de werkplaatsen dat ik gewoon elk uh, detail uh, zou kunnen vragen. Ja, ja. ja, dat klopt. Dat is jammer. Jammer, zegt René Bakker, want de is ziek kan het dus niet bij zijn... Hij ziet zijn nieuwgebouwde ideofoon, dus helemaal niet meer? Nou, niet in het echt in ieder geval. Ze gaan wel een mooie video even van, die, van de opening van de expositie maken. Uh, en ja, die kan hij dan wel eventjes zien en uh, dat zal hij zeker ook bekijken. Kees Taas vertelde mij dat uh, Rijmakers het geweldig vindt dat hij deze prijs krijgt... en dat hij alles uh, op de voet volgt. Dick Rijmakers, pionier in elektronische muziek... die de Witteveen- en Bosprijs krijgt voor kunst en techniek. Vanaf morgen is de tentoonstelling met het werk van hem te zien in de Bergkerk in Deventer. De Gids.fm op je iPod beluisteren. De uitzendingen zijn nu ook te beluisteren als podcast. Abonneer je nu en luister wanneer je wilt. Surf naar De Gids.fm. En waar kijk ik nog naar op televisie vanavond? Natuurlijk naar het eerste Sinterklaasjournaal van dit jaar. Het is bijzonder, want uh, er is een nieuwe hulp Sint Sint Bram van de Vlucht uh, wordt na 25 jaar hulp opgevolgd... door Sint Stefan van der Wallen. En die watje is er nog altijd gelukkig. Om tien over half zes op Nederland 3... En kunt u achter ontvangen, dan is de documentaire Ronald Reagan... geliefd en gehaat interessant. Reagan verdeelt de Amerikaanse gemeenschap nog altijd tot op het bot. De ene helft vindt hem een held, de andere een slippendrager. Collega's, historici, fans en familie laten zich over hem uit... om kwart over acht op achter. En vanavond ook de veelbesproken uitzending van Profiel... met de voormalig Dutchbedchirurg Ger Kremers... Hij vertelt dat overigens de Tom Karmans in 1995 wel degelijk wist... wat er met de duizenden weggevoerde moslimmannen in Srebrenica ging gebeuren. Daaruit zou dus blijken dat Karmans mijnheid pleegde toen hij tijdens de parlementaire enquête dit alles ontkende. Om vijf voor elf, vijf voor elf moet ik zeggen op Nederland 2. Jurgen van den Berg, wat zit er in lunch? We gaan zometeen de drie genomineerden bekendmaken... in een aantal categorieën voor het radiogala. En de stelling in stand.nl... de ferme taal van dit kabinet lokt agressie uit. Oh ja.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 zeggen de campingbewoners. Of in een grubbergezak naar Noctuarium, maar net never nooit. Luister zondagavond naar de documentaire Fort Oranje Vrijstaat. Zij we ook nadenken dat hier veel mensen staan die geen huis hebben. Zondagavond, 9 uur, in Holland-Doc Radio. Wat willen ze die laten? Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hey Fred. Jij wilt toch veel spaarrenten zonder dat je je geld jaren vastzet?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 Dit is Radio 1.